Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland loopt politiek vast en de democratie is een rommeltje geworden. Dat zegt werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes in een afscheidsinterview in de Volkskrant. Volgens hem dreigt de politiek verlamd te raken door de politieke versplintering. Hij pleit onder meer voor een hogere kiesdrempel... waardoor kleine partijen niet meer in de Tweede Kamer komen. Wientjes vertrekt eind deze maand als voorzitter van VNO-NCW. Hij wordt opgevolgd door voormalig MKB-voorman Hans de Boer. Bij de overheid is opnieuw een groot ICT-project mislukt. Het gaat om een computersysteem van de Belastingdienst dat ruim 200 miljoen euro heeft gekost. De ambtelijke top wilde er al in 2009 mee stoppen, schrijft NRC Handelsblad. Maar toch ging de Belastingdienst er nog jaren mee door. Pas in februari werd het project gestaakt. Het was het op drie na grootste automatiseringsproject van het Rijk in de afgelopen tien jaar. Het DNA-onderzoek in Panama in de zaak van de verdwenen Nederlandse vrouwen is in volle gang. De leider van het forensisch laboratorium in Panama stad zegt dat hij dag en nacht doorwerkt... om een DNA-profiel te maken van de botresten die in de jungle zijn gevonden. Dat is lastig, omdat het gevonden materiaal heeft geleden onder de hitte en het vocht in de jungle. Het profiel moet daarna nog worden vergeleken met DNA-monsters uit Nederland. Bij een aanslag op een politiebureau in de Chinese provincie Xinjiang zijn de dertien aanvallers doodgeschoten. Ze reden het bureau binnen en lieten de bommen ontploffen. Daarbij raakten drie agenten gewond. In Xinjiang worden geregeld aanslagen gepleegd door etnische Oeigoeren die strijden voor meer autonomie. Voetballiefhebbers kopen veel minder nieuwe televisies om het WK Voetbal te volgen dan vier jaar geleden. Dat zegt marktonderzoeker GFK. Rond het WK van 2010 werden ruim een half miljoen nieuwe televisies verkocht. Nu is dat de helft minder. Volgens de marktonderzoeker kochten consumenten vier jaar geleden massaal een plat scherm. En is die markt nu verzadigd. Het weer, vanochtend eerst een mix van wolken en zon met plaatselijke bui. Vanaf vanmiddag geregeld zon, alleen in het oosten meer bewolking. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Sehokau van de ANWB.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 Goedemorgen Zandvoort, uiteraard weer vanuit Hotel Hoogland. En uh, Wat gaan we allemaal doen? Ik ga eerst even vertellen dat het vandaag de Zandvoortse Veteranendag is. Helaas is er niemand van het Veteranencomité uh, uh, hier naartoe gekomen om wat te vertellen. Mocht je dit horen, mag je alsnog komen. Jasper bijvoorbeeld. Uh, maar wij gaan verder. Wat gaan wij allemaal doen? Wij gaan beginnen met het kinderatelier aan zee. Daarna uh, komt er een ondernemer uit de bouwwereld, Michel Westerhof. En uh, de bikes aan zij is dat nog niet zeker? Nee, nee, die, die hebben het te druk. Dus okay. die, die hebben beloofd om volgende week te komen. Dan gaat het goed met de zaak als je druk hebt. Daarna gaan wij uh, de boodschapjes doen. En dan komt Joop Berendsen van de OPZ ons vertellen wat hij allemaal doet in Zandvoort en zo. De fietsvierdaarzen, Martine Jouwstra, natuurlijk weer een jaarlijks onderdeel. En Toos Bergen van Classic Concerts is het laatste item wat wij doen. Ja. De techniek... Daniël Everts en de strenge regie. De koffie Yvonne Roosendaal en de redactie uh, Gerry Rutte Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Waarvoor dank, Gerry. Graag gedaan. Um, goedemorgen. Ben. Ja, goedemorgen. Het muziekje is geweest. Standwoord heeft het. En Zandvoort krijgt het. Het Kunstatelier NC. Goedemorgen. Kinderatelier. Kinderatelier. Kinderatelier. Goedemorgen. Aangeschoven zijn Jan Bekke Vreet. Danny van Leersum. Denny van Leersum. Danny. Kok. Kompier. Kompier. En Leni van eerste. En Leni, nou uh, welkom. Wat is het, uh, wie ga ik als eerste het woord geven? Mij. Oké, okay. <laughs> Leni. Um, ja. Wat is kinderatelier Zee? We uh, kennen allemaal de kinderkunstlijn. En dat ja. is uh, Hilde Jansen en uh, uh, hoe heet het? Marianne ja, Rebel. Uh, Marianne Rebel. En jullie doen uh, kinderatelier Zee, vertel. Ja, ja. Um, ik kom oorspronkelijk uit de kinderopvang. <coughs> Daar uh, heb ik uh, diverse workshops gegeven voor... Uh, voor mijn werkgever in Haarlem. En dat vond ik zo ontzettend leuk om te doen... Uh, dat ik dacht, nou, dat lijkt me ook heel leuk om dat in voor te doen. Uh, ik heb in eerste instantie met Kop gekeken naar uh, een ruimte... waar we dat uh, eventueel zouden kunnen doen. En dan uh, ja, niet zoals de kinderkunstlijn, zeg maar, een, uh, een eenmalig project... maar mm -hmm. gewoon door het hele jaar heen. Uh, dat is moeilijk. De huren zijn best hoog uh, van, ja. de, van de gebouwen van de winkels die leegstaan. Um, uh, ik heb een groot huis met een souterrain. En uh, op een dus... gegeven moment ontstond het idee van: hé, hey, waarom gaan we het niet gewoon lekker thuis doen? Uh, nou, mijn souterrain is dus omgebouwd tot kinderatelier. Uh, daar bied ik diverse workshops aan, uh, kinderfeestjes, cursussen. Um, ja, heel leuk. <laughs> ja, en en nog, nog niet zo lang, hè, dacht ik? Nee, ja, ik ben per 1 januari begonnen dit jaar. Um, uh, ik ben gaan samenwerken met de VVV. Uh, heel veel kinderen al ontvangen in de, in de Kids Adventure Week. Ik had iets van ja. 70 bezoekers. Oh. Dus uh, dat was ontzettend leuk. Ja. Uh, die, die, uh, Wat is de leeftijdsgrens? Uh, het gaat, de doelgroep zijn kinderen van 4 jaar tot 12 jaar. Dus echt de lagere schoolleeftijd. Okay, die, ja. uh, die kunnen zich inschrijven bij, bij jullie uh, of, of naar binnen lopen. Ja, ik heb op zaterdag heb ik een open atelier. Dan kan iedereen gewoon uh, okay. komen kijken uh, of ze het leuk vinden om wat te doen. Er komen regelmatig kinderen, komen even een paar uurtjes uh, doen. En wat en knutselen, ja, ja. schilderen, kleien, plakken, knippen. Uh, wat ze willen. Ja. <laughs> ja. En waar is het atelier? Uh, het is in de Zeestraat, Zeestraat 65. Zeestraat 65? Ja. En het is vandaag zaterdag. Ja. Van hoe laat tot laat kunnen ze inlopen? Uh, vanaf half twee. Oké. Okay, dus ja. uh, mocht je iets willen maken of schilderen, kan je dat vanmiddag al doen? Uh, <laughs> ja. Om half twee. C staat 65. Leuk. Ja. Um, uh, maar ik zie nog twee andere mensen hier zitten. Wat is de verbinding? Ja. Klopt. Iemand gaat gelijk achterover zitten. Ja. <laughs> de klok. Ja. Zal ik dan, uh, <laughs> Zal ik wat gaan vertellen? Ja. ja. ja. Hey, ik ben Danny uh, van Leersum. Ik ben al zelfstandig uh, ruim een jaar nu uh, aan het werken als TechTeach en ik geef uh, workshops ook aan een beetje kinderen van dezelfde leeftijd uh, rondom uh, ja, wetenschap en techniek. en We hebben alle leuke technische projectjes en ja, deze zomer uh, ook heel veel bij Kinderatelier aan zee. Dus wat, de, de techniek en, en, ja. gaat nu samen met, uh, met de kunst? Uh, met de kunst. Ja. Juist. En, en wat, uh, wat voor technische dingen doe je, nou, uh, want het heeft een heel is, jong, ja. heel jong uh, publiek. Ja. Ja. Ik doe uh, veel met stroom, dus elektriciteit, um, en dat gaat ook al vanaf hele jonge leeftijd. Dat kunnen ze best. Zeer. <lacht> <lacht> nee, nee, dat uh, doet geen zeer. Oké. Okay. Nee, dat is. Uh, ja, en daarna. Nou, zoals. Uh, nou, de eerste workshop waar we begonnen ben was het spiraalspel. Ik weet niet of het oh, ja. bekend is. Dat is zo'n ja. uh, ijzeren draad. In een mooie vorm kan je die buigen en dan ga je ja. met zo'n stokje, met een ringje ja. eromheen. En als je dan die draad raakt. Nou, dan ja, dan gaat, die niet. Gaat, de bel, gaat de bel af, ja, ja, ja, ja. ja die ken ik. Ja, die maak dan in vier middagen. Die maken ze zelf ook? Ja, maken ze helemaal zelf. Oh, ja. En daarna zagen, kunnen ze... Tot okay. uh, elektriciteit aansluiten, timmeren, ja. alles. En meer? Volgende, volgende workshop? Ja, volgende workshop doen we dingen met magne magneten, magnetisme. Dus ontdekken hoe dat werkt. Uh, ja. Magneten die elkaar aantrekken, elkaar afspraken. Het project van het ijzerpoeder. Ijzerpoeder, inderdaad, hartstikke leuk. En dat doen we dan bijvoorbeeld in een klein bakje, in de vorm van een dolhof, En dan kun je bijvoorbeeld dat ijzerpoeder proberen er doorheen. Uh, Oké, okay, ja. uh, Danny en ik hebben elkaar gevonden in het, uh, zeg maar in, in het aanbieden uh, van techniek aan kinderen. Uh, ik kan Danny inspireren, want ik, ik, vind het, ik ben uh, activiteitenbegeleidster. Mm -hmm. Ik heb heel veel ervaring mm -hmm. met uh, knutselen met kinderen... en wat ze kunnen ja. op een bepaalde leeftijd. Ja. En Danny is ijzersterk met techniek. En uh, het blijkt dus dat kinderen het ontzettend leuk vinden. Ja, de kinderen zijn ook heel leergierig Als Danny een workshop bij mij aanbiedt, dan zit hij meestal vol. Leuk, want uh, dat, ja. is, dat vinden kinderen ja. gewoon echt heel leuk. Ja. Maar je kunt, je kunt ook bijvoorbeeld... Ja, we hebben dus voor de komende vakantie hebben we iets bedacht. Mm -hmm. uh, kinderen kunnen een aquarium maken bij mij in het atelier. Dus met visjes en uh, dingetjes die ze kunnen laten zwemmen, wat ze maar willen. Een haai of... Uh, maakt niet uit. Uh, Danny, die kan daar dan een lampje bij laten knutselen oh, en dat kunnen ze erin laten branden. Nou, dan ga je echt naar huis met een kunstwerk. Uh, ja, ontzettend ja, ja, leuk. Ja. Ja. Ja. Nou, we hebben een vraag over de pedagogische. Wat, wat, wat doen jullie pedagogisch? Uh, nou, wij zijn Moet. pedagogisch ja. medewerkers. Uh, dat wil zeggen dat wij gewoon heel goed zijn in uh, een groep kinderen uh, begeleiden. Uh, het verschil denk ik met, uh, met een kunstenaar, die, die gaat echt op het vak, zeg maar. Uh, wat, wij, wat wij kunnen, wat Kok en ik bijvoorbeeld heel goed kunnen... is een, uh, een groep kinderen heel gezellig, leuk, uh, sociaal met elkaar te laten samenwerken. Er ontstaat vaak een hele leuke sfeer. Een beetje, beetje uit de onderwijssfeer dan? Ja... Alle, alle, Pedagogiek. Mensen, alle mensen die in de kinderopvang werken zijn pedagogisch wer medewerkers hmm. tegenwoordig. En dat betekent dat je gewoon uh, ja, heel goed kan kijken naar het gedrag van een kind en daarop kan reageren. Dus uh, soms krijgen we ook best wel eens uh, kinderen in het atelier waarvan je denkt van oeps. <lacht> uh, en hoe stuur je oeps? Hoe stuur je oeps? <lacht> ja, ja, want uh, heel, je, je, ja. Je, je, je ziet iemand in die groep en denk je van nou, daar moet ik een beetje mee oppassen. Want... Ja. Nou, je kijkt goed naar het kind en dan zie je ziet eigenlijk. Kom een stukje dichterbij. Je, je kijkt goed naar het kind en je kijkt wat, wat het kind nodig heeft. Soms heeft het kind even de ruimte nodig om te wennen aan, aan zo'n groep, een mm -hmm. nieuwe omgeving, nieuwe juffen, om het maar even zo te zeggen. En, en daar speel je op in eigenlijk. Ja, soms heeft een kind ook gewoon een grens nodig. Dat je gewoon duidelijk aangeeft van uh, nou dat, dat mag je hier niet doen. Um, dat is ook pedagogisch. <laughs> ja. ja, dat ja. is waar. Een soort, ja. soort op, opvoedkunde. Ouder, nou ja. Als ouders moet je ook wel eens een grens stellen. Ja, en, ik is... kan me voorstellen dat je in een in groep waar kinderen bij zitten... dat je ook een keer zegt, nou tot hier en niet verder. Of ga maar even een stukje in die ja. kant omdat je de ruimte nodig hebt. Ja. En, uh, en kom daarna gewoon weer gezellig uh, terug. Ja. En dat accepteren ze ook wel, denk ik. Zeker, ja. ja. ja. ja. Die... Um, Jullie zijn redelijk druk geweest met de Kids Adventure Week. Hè? En, uh, uh, hoe gaat dat nu verder? Kan men bij jou uh, op een website kijken of, ja. of via de VVV nog steeds? Of komt het eens in de krant dat er een technische workshop is? Ja, we gaan in... hoe, hoe beleven we dat? Ja, we gaan in ieder geval nu wel uh, ook een advertentie in de krant zetten. Er heeft een stukje gestaan in de Zandervorter. Ja. Uh, ik hang regelmatig posters op in uh, winkels, bibliotheken, bij scholen van activiteiten die we hebben. En ik heb natuurlijk de website met uh, een link naar Facebook. En daar hebben al heel veel mensen hebben ons geliked. En als je dat doet, dan word je automatisch op de hoogte gehouden van de activiteiten. Ja, Danny heeft ook uh, Facebook. Ja, ik heb zelf ook een Facebookpagina. Die gebruik ik meer um, om gewoon de resultaten te laten zien van de workshops. Uh, eigenlijk, ik heb een, eigenlijk geen eigen ruimte, dus ik maak ook niet zelf promotie, meestal voor mijn eigen workshop. Het is meestal dat een bedrijf mij vraagt, uh, van kom een workshop doen. Dus ik denk ook dat de promotie voor de techniek workshop, die zal dan te vinden zijn bij kinderatelier en zij op de website. Hoe, hoe zie ik dat? Uh, je zegt een, een bedrijf nodigt mij uit voor een workshop, uh, noemen ze een voorbeeld? Uh, ja, schoolse opvang of uh, basisscholen als schoolse activiteit soms ook iets en tijdens die, de lens. Ja, ja en, en dan doe je ongeveer hetzelfde. Je laat kinderen weer zelf uh, ja. dingetjes maken. Precies, ja. Ja, of soms ook meer uh, proefjes. Dus echt om te ontdekken. En veel kinderen vinden dat ook leuk. Om gewoon te ontdekken hoe dingen... Ja, die, die, die knal in de klas blijft altijd leuk natuurlijk. Precies. <laughs> Precies, ja. Ja, ja maar zo ja. moet je het wel zien. Je moet kinderen, uh, denk ik, zien te boeien op de een of andere manier. Ja. Anders ja. draai je ze om en uh, heb je hem met zijn lampje weer. Dus ja, dat nee, ja. Het moet leuk blijven. het moet ja. ja, leuk blijven natuurlijk. Spannend. Ja, ja. Wat maken uh, de kinderen van vier? Uh, kinderen van vier vinden het heel leuk om te schilderen, te kleien, knippen en plakken. Uh, in, uh, in de Kids Adventure Week hebben nou, we... Hebben, je zou even op de website moeten kijken of op de Facebookpagina. Er staan heel veel foto's. We hebben echt prachtige kunstwerken mm -hmm. <laughs> gezien. Dolfijnen met schelpjes, uh, schatkistjes, ja... Van De alles. kinderen hebben veel fantasie ook, hè? Oh, he? Heel ja. veel fantasie. Ja, ik, ik sta elke keer versteld. Uh, er kwam op een gegeven moment er kwam er een kind die uh, wilde graag een schatkistje maken, maar die zag iemand anders met klei werken en uh, die is op die schatkist een olifant gaan, uh, gaan kleien. Nou, fantastisch. Nou, dat gewoon. schiet wel leuk op. Leuk. Die... Ja, dat leuk. is zo leuk. Ja, ja. leuk. Ja. Ja. kinderen van vier die uh, die en plakken. En zie je een verloop in leeftijd dat kinderen wat anders willen maken eigenlijk? Ja. Zeker. Zoals? Ja. Um. Kinderen, van hoeven, kinderen van vier hoeven eigenlijk niet echt iets te maken. Als ze materiaal nou, hebben, bezig zijn. Dan, en, dan gaat het om, om, om het bezig zijn om, om te kunnen knippen. Al is het alleen maar strookjes allemaal in. in uh, knippen, knippen. Ja, en dan als je dan lijm geeft, dan maken ze daar. Dat hoeft niet, maar dat mag wel. En kinderen die wat ouder zijn. Die willen echt een, een, een resultaat hebben. Die hebben ook meestal echt een goed idee van hoe ze iets willen. Ja, ja. Want als we iets aanbieden van nou, hè, we gaan een strandschilderij maken, dan kunnen wij een voorbeeld geven. En een heel veel kinderen bedenken dan toch hun eigen zee-schilderij. Er komen hele andere dingen bij. En uh, dat is een groot verschil met de leeftijd. Ja, dus zie je het ja. omslaan ergens? Uh, rond de leeftijd op, van 6-7. Dat gebeurt jaar. gewoon. Ja. ja. Elk kind heeft natuurlijk zijn eigen ontwikkeling. Dus bij ja. sommige kinderen blijven wat langer. Uh, ja, vreubelen. Ja, die, die willen vreubelen, ja. zeg maar. Ja. Maar er zijn, ook, er zijn ook kinderen, zeg maar, die, uh, die al een jaar of vijf zijn. en die echt al heel doelgericht bezig gaan. Maar meestal zie je. Uh, <coughs> rond een jaar. Als de kinderen naar de basisschool gaan, ja. zeg maar, groep drie. dan zie je echt dat er resultaat uh, ja, moet komen. Nu, nu wil ik dit. En in mijn, wat in mijn kop zit wil ik ook maken. Hè? Ja, en vinden wij, wij, wij vinden het eigenlijk belangrijk, belangrijker dat ze plezier hebben. En dat ze het leuk vinden dan het resultaat. Uh, dus ik, ik ben altijd heel blij als kinderen losgaan. En het hoeft niet speciaal mooi te zijn. Het is ook gewoon heel fijn om gewoon le <coughs> lekker bezig ja. te zijn. Het is wel een en leuke het is wel een wat je zegt. Ja. Want, uh, zie je wel eens iemand die wil per se een bootje maken. En je ziet dat mislukken. Ja. Dat je dat weer toch weer terug kan sturen naar plezier hebben. Ja. ja dat, dat, dat gebeurt. Daar, dat... Ja? Dat maakt dat ik dit werk ook zo leuk vind om te doen. Uh, want dan help je kinderen over een grens heen. Ja. He, van het, uh, van het, het moeten niet, het wat moet, ik in mijn kop op uh, zitten uh, gaan, niet ja, moeten je het anders doen. Ja, ja. en, en het hoeft helemaal niet precies... Zoals je het in je hoofd hebt. Het kan iets anders ook heel mooi worden. En als een kind dan toch naar huis gaat. Heel blij met een mooi kunstwerk. Ja, dan ben ik echt gelukkig. Nou, dan is het ja. doel bereikt. Iedereen neemt alles mee naar huis. Ja? ja. Dus je hebt een heel leeg atelier. Uh, nee, een heel vol atelier. Dus je mag ook ja. wel blijven staan. Het mag absoluut, ja. Ja. ja. Ik krijg heel veel kunstwerken van kinderen. Maar dan zijn ze bijvoorbeeld bij mij geweest. En dan komen ze een volgende keer voor een workshop. En dan hebben ze thuis iets gemaakt. Nou, Dat hangt bij mij. Oh, dat Trikbord. komt dan terug. Dat is leuk. Ja. Heel leuk, ja. Komen Kom de kinderen terug ook? Komen ja, ze gelukkig terug? wel, ja. ja. Oh, dat is mooi. <laughs> ja. Ja. Um, ja. Wat, wat kost een workshop? Uh, de workshops uh, zijn... De prijzen zijn vanaf 10 euro per kind. Uh, de meeste workshops duren twee uur. Twee, twee uur aan... 2,5 uur. En de inloop vanmiddag, als u nou vanmiddag komt? Uh, dan betaal je 10 euro voor 2 uur. Oké. Okay. Het gaat dan, uh, dan ga je werken zeg maar, met onze basismaterialen. We proberen het zo goedkoop mogelijk te houden. We werken heel veel met uh, gerecycled uh, materiaal. Met, met uh, nee, dat zeg kosteloze ik verkeerd. Materiale. Met kosteloos materiaal. Ja, ja, ja. ja, ik zeg gerecycled, nee. Je ja, nee, ja, ja, ja, ja, recycelt het zelf? Ja. Ja, <laughs> ja uh, schoenen, dozen. Uh, ja. Ja, met je al kan je, kan je, kan met afval je, kan je onwijs gebruiken. leuke dingen ja. doen. Ja. Maar we bieden ook wel uh, dingen aan. Het komt, komt ook wel voor dat kinderen binnenkomen en zeggen van oh, ik wil die. Ik heb papiermaché uh, koeien die je kan beplakken, bijvoorbeeld mm -hmm. met uh, leuke papiertjes. Ik wil mm -hmm. dat doen. Daar rekenen we dan een extra prijs voor. Ja, okay. de, dus in principe is het 10 euro, het kan 1250 worden. Ja. Maar je krijgt geen subsidie, krijgen jullie hiervoor. Nee, je moet het gewoon ja. van de workshops, wat ja. het, uh, het geld wat jij En dat, ja. dat, dat, dat lukt ja. wel. Uh, dat op luk, nu toe. Nee, dat lukt nog niet. niet. Nee, dat lukt nog niet. Nee. Uh, kok werkt daarnaast gewoon nog in de kinderopvang. Oh. Nou, Danny heeft dan zijn eigen bedrijf. Dus uh, dat moet toch allemaal op. En ik ja. Ja, het, het moet op gang komen. Vandaar deze promotie. Vanmiddag om ja. twee uur mag iedereen naar uh, de Zeestraat 65. <laughs> om daar te komen vreubelen knippen plakken. Nou, hartstikke. Kost een tientje. Uh, overigens uh, eigen website nog? Ja, kinderatelier aan <coughs> Goed, uh, bedankt voor de uitleg. En uh, we bedankt. gaan het zeker nog een keer zien. En Kom een, een keer, keer langs. Ja, een uitzending vanuit het kinderatelier aan de zee. Ja, dat is ja, misschien dat is, ook wel is, leuk. Dat is een uh, ja. Hartelijk dank voor de uitleg. Danny bedankt, kok bedankt. En uh, we hopen jullie nog een keer terug te spreken als het uh, druk wordt in het atelier. Heel fijn. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. De is uh, uh, Michael Westerhoff, Michael hè? is ja, dat goed ik ja, uitspreek? Ja. Uh, in onze serie uh, De Mens achter de Ondernemer. Uh, ja, jij bent nieuw? Je bent ja. nieuw, ja. Dus ik ben, je bent. Uh, drie maanden geleden begonnen? Voor jezelf? Ja, voor mezelf. Ik, uh, ik heb een tijdje op kantoor gezeten, uh, ik heb een winkel gehad samen met mijn ouders en het was weer de tijd voor wat anders. Dus ja. Heel iets anders. Heel iets anders, ja, dus de tweede keer dat ik het doe. Ik ben vanuit de kaas en polierzaak de in ICT ingegaan. En vanuit de ICT. Ja. Maar ja, ik oh, Ik wil eerst het lang terug. Ja. Ja, dat ja, was het begin. Het begin, ja. Uh, ben je een Zandvoorter? Nee. <laughs> dat is niet en... erg hoor. Ik <laughs> ben wel met een Zandvoorter Ja, ja, te zwaaien. Is meestal, ja. <laughs> Zij is wel Zandvoorter. Ja, ja. Ja, ja. Maar jij komt vandaan? Ik kom uit, uit Amsterdam, Amsterdam. En uh, vanuit Amsterdam ben ik naar Horen gegaan. En mm. zo is Zandvoort terechtgekomen. Omdat wij hier een winkel begonnen. Er en, staat een, een oude winkel uh, bij uh, het oude Dirk van den Broek. Waar moet ik me dat voorstellen? Vroeger in, zat er in de entree in, ja. zat een bakker. Uh, oh, op dezelfde plaats. Nee, dat was, ja, op de, ja, ja, ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Een bakker, een ja, slager, een, een en een polier, sigaretten en, ja. Ja. en bloemen en om de hoek. Een heel groot slagerij. Klopt, ja. Ja. ja, en ik heb altijd bij mijn vader en moeder in de zaak. Oh, dus daar is dat belangrijk. Oh, dat was, oh, dat was je ja, Ik dacht eerst aan oude locatie, aan de nog oudere locatie, maar dat kon ik me niet meer voorstellen. is die heb straat gehad. Ja, dat is wel heel lang geleden. Ja, dat zou zoveel gewoon niet. Maar ja. zoals je het nu voorspiegelt met de bloemenwinkel, de slagerij, ja. dat kan ik me wel voorstellen. Oh. Ik vond het heel gezellig. Het was een hele gezellige, ja, een heel, heel leuke. leuke heel uh, winkel. Ja. Maar op een gegeven moment, uh, mijn vader en moeder deden het al een tijdje. En mijn moeder had probleem met de rug. Dus op een gegeven moment ben ik weer voor een baas gaan werken. En uh, toen is het ook gewoon gezegd van, we gaan een ander concept voeren weer. Ja. En dat ja. is nu wat ze nu hebben. Weet je wat zo grappig is? Dat, het komt weer terug. Ja. ja. Er wordt weer even wat aan de techniek gemeubeld <laughs> door Daniel Everts. <laughs> zo gaat hij weer goed. Uh, goed, dan ga je vanuit ja. de winkel ga je de ICT in. Dat is een rare stap. <laughs> ja, maar ik ben altijd iemand geweest die... Uh, van die dingen op gedaan. Ik vond het leuk. Het leek me wat. Het uh, was iets nieuws. En, uh, ja. Het was toen en, in, hè? ook hè? He? in. Dat was ja, ja. In, ja. rond uh, ja. 98. En wat deed je daarin? Ik ben systeembeheerder uh, uh, voor Microsoft. Ik ben ook gecertificeerd. Microsoft. Okay. En dan, is het, dan, dan ga je wel de hele andere kant op ineens. Ja, ja maar het is toch leuk. Uh, die ja, nieuwe, nee. nieuwe ja. dingen en, en ja, daar hou ik wel van. Op een gegeven moment loop jij in Zandvoort rond en kom je iemand ja. tegen die nu aan de bar zit waarschijnlijk. Ja. ja, nou, nee het anders. Anders? Ik zit nu maar thuis voor het knippen. Zij is kapste, dus oh. ik, ik kwam daar thuis om te knippen. <laughs> nou, ze is nog lekker, lekker bezig geweest. Ja, ja. ze <laughs> ziet er ook U heel goed uit. zorg dat ze het al alle <laughs> keer af moet <en> maken. <laughs> U kunt dat niet zien, maar nee. er zit hier een fantastisch kapsel nee. voor mij. <laughs> Hoe heet je? Belinda. Ja, Belinda Zonneveld. Dat komt goed uit, want ik heet ook Zonneveld. Nou. Nou, kijk aan. Met een S of met een Z? Met een Z. Dan komt het nog beter uit. En dan gaan we straks wel even, je, even van, wel, van welke je kant je afkomt. Um, er komt elkaar tegen. Uh, je bent geknipt. Er blijft wat over. En jullie gaan samen verder. Um, ja. Twee kinderen. Ja? Nou. Twee jongens. Leuk. Ja. En uh, ja, super. En, en die, uh, waar wonen jullie? Wij wonen hier vlak om de hoek. De Marenstraat. De Marenstraat, oké. Okay. Oh. Dus dat is echt... Uh, om de, om. Nou, het is een ja? in de Maastraat. Vlakbij ja, het dorp, vlak bij, uh, ja, bij de vlakbij de zee. Bevalt natuurlijk uitstekend. Um, dan de ICT, hoe lang heb je dat gedaan? Ik heb tien jaar gedaan. En op een gegeven moment denk je van nou... Ja, was op. Het is klaar. Hoe, hoe voelt dat als je dan naar je werk gaat? Van, nou, ik heb er geen zin meer in of ik moet wat anders? Of, uh, nou ja, ik, want er, ergens ik, komt die overslag, toch? Ja, er, ik, bij mij is het gewoon ook... Het, het is tien jaar, ben ik naar Roosnaal gereden. En op een gegeven moment is het klaar. Ja. ja, anderhalf uur heen, anderhalf uur ja. terug. Ja. Dus en dat nekt dan op een gegeven moment. Ja, hè, is... bijvoorbeeld zit je ja. in de auto. Uh... Nou ja, alles bij elkaar, ben je klaar op een gegeven moment. Ja, mee. Ja. En, uh... en hoe kom je dan op het idee om, om in de bouw te gaan, om het zo te zeggen? Nou ja, op een gegeven je moment. Je bent een klusser waarschijnlijk ja, al. Bij al, al bij ja, ik ben iedereen bezig, ja. bij vrienden. Ja. En op een gegeven moment zegt ja. een van mijn vrienden tegen me. Joh, ga voor jezelf beginnen, want je bent zo handig. Ja. Uh, doe dat, want. Dan ze zeggen ook, wat je ogen zien, maken Maak je mindes. handen. Hè? Ja. ja, ik ben autodidact, dus ik leer heel snel van uh, het zien van anderen. Nee. Ja. Leuk. Kan, kan dat zo? Uh, ik, ik begin nu een klusbedrijf of moet je daar oh. nog, nog dingen voor doen? Of, uh... Nou ja, je dus moet zorgen dat uh, je ja, wel enigszins enige dingen leert. En uh, ik, van de schilder heb ik bijvoorbeeld pas geleden geleerd uh, hoe je met, uh, met uh, zeg maar, uh, epoxy dingen kan repareren. Dus de gaten die bij anderen met cement gevuld Ja, ja die ken ik. <laughs> maar epoxy valt er niet zomaar uit, gelukkig. Nee, epoxy ja. valt er niet zomaar uit. Dus dat ja. leer je dan weer, ja. Dus gaandeweg kom steeds. jij steeds meer dingen tegen. Die, die, die, die, en dan uh, daar ga je dan weer mee verder. Ja, dat is eigenlijk het leukste, vind ik. Om dan toch weer op, met je handen bezig te zijn en ja. dingen te leren. Ja. de resultaat, en die krijgt ook een resultaat. Je maakt ook meubels, ja. hè? begrijp ik. Hè? Ik heb, uh, ja, stijgouten meubels gemaakt. Oh, wat leuk. Die staan ook uh, op mijn Facebookpagina hier. Ja. Ook ja. weer een Facebookpagina? Ja, ja het, is allemaal, het is allemaal wel in. Allemaal he? ja. Hoe heet die Facebookpagina? Ja, dat weet ik niet. <lacht> <lacht> Laat ik even op doen. <lacht> <lacht> erop. Ja. Westerhof. Op zijn minst. Ja, Michael Als je daar gaat zoeken, dan kan je een rijtje toch? Met, uh, ja, dan kom je Michael, Michael Westerhof. Ja, ik, en heb daar hem staan op, de... ik heb het opgezocht, ik heb het gevonden ja? inderdaad. Ja. ja, want in dit artikel in het Zandvoortskrantje staat een verkeerd telefoonnummer trouwens. Is het zo? Ik heb jou gebeld en toen kreeg ik dus een hele andere meneer aan de lijn in het andere deel van Nederland. En die, heb was het ook een Westerhof? Nee, het was een hele heel andere naam. En dus ik nog een keer bellen en toen heb ik dus je site opgezocht en toen kwam ik dus met het goede telefoonnummer. Maar het, het juiste telefoonnummer, telefoonnummer is 06 295 6-6. Dat klopt. Ja, het doet zo'n hollandje. Ja. Want er staat namelijk tegenover mijn op ja. de Vandaar dat we het zo goed kunnen. Ik spijs er een naamborstje op gemaakt. Ja, mensen. Ja, ja. Dus ja, ja. Nou, heel het is goed, wel handig. Je. Heel goed. je kunt het ook heel breed op je rug zetten. Dan ja. staat het dan staat er. Ja, dat kan ik dus niet ja. zien. Iemand zegt tegen jou, uh, je moet voor jezelf beginnen. Ja. Dat vind jij een reuze idee. Ja. Hoe pak je dat aan? Je gaat naar de Kamer van Koophandel, je neemt een nummertje mee en je Je moet eerst heel lang over nadenken. Ja. En twijfelen. En, en praten. En praten. En op een gegeven moment uh, vraagt hij jongen je nog een keer: Joh, wil je mijn mcc doen? Dan zeg je: nou ja, maar ja, ja twijfel, twijfel. Op een gegeven moment uh, dan ga je. Dan ben je de brug over en dan ga je. Ja. Ga je door. Ja. En, dus dan en dan ga je naar de Kamer van Koophandel. En dat is dus nog het snelste, maar een bankrekeningnummer aanvragen, dat duurt het langst. Ja, dat. Uh... Ja, ja. Er moeten een heleboel dingen voor rondkomen. Maar dat heb je dan uh, uh, voor jezelf uh, verzonnen. Ja. Wat ik me dan afvraag, is: uh, je hoeft het bedrag niet te noemen, maar hoe ga je nou bepalen wat je, wat je wil verdienen? Of, uh, is, er een, is er een richtlijn voor of zo? Of uh, kijk je naar de CEO's? Je kijkt een beetje om je heen wat de mensen vragen. En uh, ja, de, de, de prijs varieert van, van, van, van 20 tot, tot 40, 50 euro per ja. uur. Ja, het is gewoon even je... zoeken. Ja, je hebt ja. rekenen ja. wat je nodig hebt. Ja, ja. Je, je materiaal moet nou, dat komt ook allemaal op de rekening. Zoveel uur. Ja. Of, of een klus aannemen voor iets. Dat ja. zijn dingen waar je over na moet denken natuurlijk. Ja, dat, is, dat valt ook best wel tegenaf en toe om een berekening te maken van goh, dat gaat de kosten. En dat doe je allemaal alleen. Je doet, die ja. al, je doet de administratie alleen, je, ja. je na, maakt ik, alles. De verhouding heb ik heb heb je je handen gegeven, oh. want dat uh, was toch uh, ja, wel makkelijker. En uh, qua. Werk is dat voor mij ook veel beter. Wat rustiger. Ja, okay. Wat rustiger. En het, ja, het gaat gewoon goed dan. Dus ja, die, die, die, die, die uh, berekeningen kosten natuurlijk ook tijd. En uh, ja. het in-, het in en uitboeken kost ook tijd. Terwijl je liever gewoon lekker uh, met de ja. scharnier ja. bezig ja, bent. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Heb je dat ter illustratie meegenomen? Nee, nee. nee. <laughs> ik moet meteen even van halen. Je moet even naar de lip om wat nieuw te halen. De lip luistert meestal wel mee. Dus uh, het ja. is een normale scharnier. <laughs> Roestvrij staalvraag. <laughs> met een rond <ronddoppie. laughs> Nee, ik was bezig bij ons uh, thuis... Om zelf te schilderen op ons onderhoud ook gebeurt. Ja, natuurlijk. Ja, en hoe kan ik ook niet iemand anders voor vragen? Nee. Ja, maar ik kan wel rekening in die. Ja. ik kan wel een rekening in, dat doet er ook. Ja. En uh, ja, kom je weer eens iets tegen van een uh, erfenis van een ander, ja. ja. Ja, dan moet je er weer nieuwe halen. Ja. Maar deze ziet er nog redelijk uit, vind ik. Ja, ja nou, deze wel, maar de andere niet. Oh, Oké, okay. <laughs> het is het voorbeeld. Het is het voorbeeld dat het goede meegenomen. Hey, um... Leef jij van mond-op-mond mond reclame? Of, of adverteer ja. jij? Of, ik hoe, heb geadverteerd in de uh, Sanfordse Krant een paar keer. En uh, ja. ik heb Timmerdorp heb ik mee gesponsord. Nee. Ook omdat oh, ja. Timmerdorp een ontiegelijk mooi initiatief vindt voor de ja. jonge kinderen. Ja. Ja. En, wanneer, wanneer gaat het weer beginnen eigenlijk? Ja, in, in, ja, augustus. in augustus. Augustus, ja. augustus volgens ja. mij. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb even dat je al vol zat. Ja. Gaat ja. hard hè? Het ja. gaat heel hard. Dus het is echt leuk. om uh, uh, acht uur stonden de mensen al in de rij. Ja mooi Stond ook in de rij. En ja... Dat is voor de jongste van ons ook, ja. De, de oudste die is nu, mag dus niet meer. Maar de jongste die, die gaan er gewoon een keer. Wat, weer wat was de leeftijdsgrens? Volgens mij was het 12. Ja, daar komen we. Ja. Ja. Maar het is een, een, een doorslaand succes. Ik dat zeg, is een ja, ja. ja. zo'n mooi initiatief ja. ook voor de kinderen. Ze ja. zijn dus, uh, creatief mee bezig zijn met hun handen. Ja, de dames ook, voor ja. mij zeiden ook. Ook oh, zelfde. Ja, ja. en, en, en een week lang gewoon ja. Los, ja. Met, ja. met elkaar. Ja. Het geeft wel aan dat het succes is, want binnen no-time uh, was het helemaal volgeboekt. Ik geloof binnen twee uur. Ja, dus is het helemaal is helemaal uh, heel leuk. Ja. En uiteraard uh, de eindverbranding op, het uh, <laughs> ja. dus vrijdag? Ja, ja. Goed, ja, geweldig. Die was supermooi vorig ja. jaar. Dus hopelijk dit jaar weer mag. Ja, natuurlijk mag het wel. Dus. Uh, terug naar de bus. De klussenbus. Uh, mond mond reclame. Ja. En dat loopt. Het begint en ik ja, ben pas drie maanden bezig. Ik heb, uh, ik heb geno ja, niet genoeg werk, maar wel redelijk werk. Ik kom er redelijk uh, steeds meer bij. Nou ja, ook steeds grotere klussen ja. en verschillende. Wat is het grootste wat je aangepakt uh, ik, ik hebt? Uh, pas geleden heb ik bij mijn vrouw heb ik een steunbalk van een balkon vervangen met uh, een, een draagblak. Dus dat heb ik uh, ook van hout gemaakt. Uh, van duklas hout gemaakt, mm -hmm. wat een uh, duurzame houtsoort is. Mm. Ja, dat is uh, best wel uh, in je eentje, best wel groot en dan komt het, en dan krijg je mijn oudste zoon mee. Oh. Om te wat de leuk! De ja Jongen ja. van uh, 14 jaar bijna, toch wel uh, uh, heel graag wil werken. Dus zei uh, je, ja, nou ik ga wel mee, pa, dan help ik je daar wel mee en dan uh, oh. ja, een beetje ja. balk erin zetten. Ja. Ja. ja, dat kan je niet alleen, zo'n balk erin zetten. Een nee, ja. heel so balk is 6 ja. meter, ja. En, dan kan je hem hier ja. vastzetten, maar dan moet je ja. daar nog omhoog. Ja, maar dan heb je dan een kleine jongen, maar die dan best wel heel sterk is uh, mee. Mm -hmm. Maar ja, al heb je maandjes, hè? Ja, dat is uh, belangrijk. En heb je ook een bus, een klussenbus, of doe je nee. het gewoon met je eigen, Ik je hebt, eigen auto? Ik uh, heb een hele oude auto. <laughs> Ik heb mijn Rover uit 1969 oh, en daaruit. Oh, rijden. ja. En. Uh, Binnenkort ga ik hem schilderen. En dan ga ik mooi met tekst erop. Uh, ja, dan dat je echt uh, mijn, mijn reclame opzetten. ook. Uh, ja. En een telefoonnummer. Ja. Hè? En mijn telefoonnummer erop. Ja, ja, ja. ja heel belangrijk. Het, uh, ja. Ja. <laughs> ja, maar het, het is wel nog... ontzettend ah. leuk. <laughs> ah, ja, de mensen kunnen natuurlijk een stukje in, uh, in, in ja. de Zandvoortskrant ja. uh, ja. lezen. De mensen kunnen en, ook offertes en, uh, aanvragen. We, ja. dan, dan moet je nog wel even. Het is dus toch nog even goed het, goede, uh, het juiste telefoonnummer even. Ja, mocht iemand iets te klussen hebben. Dan Michael Westerhoff 0629 546. Oh, sorry, 8666. En er is ook een Facebookpagina van Westerhof. Wat er voor staat, weet hij nog niet. Maar dat kan je nee, gewoon dit uh, is, Nee, je hebt het niet opgezocht. <laughs> ik, ik klik hem eigenlijk altijd zo, hoor. Dus ik heb nooit gekeken wat er eigenlijk wat er naam ervan is. Nou, ik denk als mensen gewoon... De, website, ja, als je die naam dan, dan, dan kom je ook tevoorschijn. voorstellen. website Nee, oh. streep.nl oh, ja, streepje Westerhof.nl. Ja, ja, klopt. Ja. Wij weten een heleboel over Michael, ja. hoe hij in zijn vel zit en hoe hij in de klussenbus terecht is gekomen. Uh, bedankt voor je komst. Uh, de website kan iedereen bekijken. En uh, misschien kom je nog terug als het heel erg druk is. Ja, graag. Dank je <laughs> wel. Dank je wel. Oké, okay, bedankt. Je net te lang na mij, lang genoeg om mij te raken. Geen idee hoe het komt, maar daar zitten we opeens over meer dan niks te praten. En ik weet niet eens of jij hetzelfde denkt. Ik zeg het daarom maar niet, pad op, laat mij maar dromen af. Oh. Ik zou alles ervoor willen geven, maar blijft het bij die ene lang. Je bent voor mij een droom voor het leven. Als ik zie hoe je lacht, verbeeld ik me, hoe zou het zijn als je een leven lang bij mij was. Elke blik, elke lach, elke grap en elke vraag. Ik bloos, ik lach, ik blaag, ik antwoord. Want als ik nu zou zeggen wat ik voel, ik zou het verbrengen. You're not the long mama. We zouden nu praten met iemand van de bikers aan zee. Ja. Maar die hebben het zo druk. Dat die, die kunnen ja, niet komen. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want het is namelijk uh, een uh, Duits feestweekend. Dus die mensen die zijn allemaal naar allemaal Nederland gekomen om ja, naar Zandvoort te komen fietsen. Wees voorzichtig, want Duitsers fietsen op de stoep. Dat is oh. in Duitsland heel gewoon. Is dat zo? Ja, dat is zo. Waarom? Omdat ze niet op de weg fietsen. Oh. Oh, vandaar dat ik ze allemaal hier... Uh, in nou, dat, is, op, dat is dus een misvatting. Iedereen denkt, oh, oh, okay. uh, dat zijn rare lui. Oh. Maar je moet het gewoon tegen ze vertellen. Want oh, zij is... zijn niet anders gewend. En dat is misschien wel leuker voor de biker aan zee. Ja. Je moet dat gewoon even tegen ze vertellen. Ja, Want die mensen doen gewoon wat ze geleerd is. En omdat die meneer of mevrouw er niet is, gaan wij over naar de agenda. Ja. Gerry, je hebt het ja. blad weer helemaal volgeschreven. Ja, er is weer van alles te, te doen. Hè. Anne Frank uh, is er nog steeds? Anne Frank is er nog tot, echt tot 21 december. Mensen moeten daar echt langs gaan. Dat is heel erg uh, mooi. Uh, tot en met 13 juli is er nog de Keramiek Expo in het uh, Zandvoorts Museum. Ook bezoek meer dan waard. In uh, juni en juli is er in het uh, <coughs> gebouw ook Zandvoort uh, bij Pluspunt nog de expositie van cursisten. Uh, van wat, uh, wat voor cursisten? Nou, Dat zijn cursisten van uh, Mona. Uh, dat is fotografie. Nee, nee, het is echt... Uh, schilderen? Schilderen. Okay. Schilders, uh, schilderen. Hang, dus wat, hang, daar, uh, wat daar geschilderd is? Van de cursisten zelf, hun eindwerk daar, hangt daar. Hangt dus echt heel leuk. leuk uh, ja. uh, dan is circuit. er circuit. Ja, circuit, hè? Wat is dat? DNRT n r Racing? Weet racing weet Days. Is? Ik weet niet wat d is. Dutch National Racing Team Racing Days, denk ik. Ja. Uh, op het circuitpark van Zandvoort. Er is vanmiddag en vanavond ook nog een technofeest. Aan de achterkant uh, op het circuit. Oké. Okay. Uh, nou, ik ben gisteren even wezen kijken... Bij Culinaire Zandvoort. Het was weer en? ouderwets gezellig. Leuk. Met een hoop lekkere dingen. Dus ik kijk even naar buiten naar het weer. Ik verwacht vandaag, de, ook, hè? vandaag weer uh, topdrukte Ze zijn. Uh, bij deze organisatie alvast uh, een compliment. Want het zag er weer geweldig uit. En uh, er is een nieuw terras op Culinaire. Oh. In plaats van de feestent in het midden staat daar nou een prachtig terras. Oh wat leuk. Dus daar kan je lekker even gaan zitten. Oké. Okay. Uh, 21 juni is een Skip-zomerfeest. Skip betekent meestal uh, niet doen. Maar goed, Skip-zomerfeest. van ja, is van, uh, van, die, uh, van uh, de kinder, uh, jonge kindjes uh, uh, van de kinderdagverblijven? Die houden dat. Uh, in het Kost Verloren Park. Ja. En dat ja. begint om twee uur en het is tot uh, uh, vijf uur. En daar zijn uh, allerlei dingetjes te doen voor de kleine kinderen. Dus ga ja. daar lekker eventjes heen. En dan uh, ben je onder de pannen. Ja. Het is natuurlijk ook mid-zomerdag. Dus daar hoort ook een, een middenzomer ja. art fair bij. Ja. Bij ons, strandpaviljoen nummertje 11, voorheen boom. Vanaf drie uur tot half tien. Ja, met allerlei activiteiten ook uh, tot uh, morgenavond. Ja, leuk. Ja, en dan is er weer een, uh, morgen ook weer een juttersbak, koffer. Jutters Kofferbakmarkt. Jutters Kofferbakmarkt. <laughs> <Jutterskoffer bakmarkt. laughs> maar nu in het Centerparks. Center <laughs> nou, ook wel leuk om te gaan kijken. Want ja. uh, uh, als je op gasten is, is het ook altijd interessant. En misschien uh, vind je wat. En dan mag je dat uit de kofferbak meenemen als je betaalt. Ja. 22 juni, workshop boetseren in het museum, Zandvoort Museum. Ja. Het begint om 1 uur tot uh, 4 uur. Ja, maar dan hebben we de 22e juni weer een Classic Concerts. En dat, daar gaan we straks wat over horen ja. van Toos. En... Uh... Daarna gaan we ook wat horen over de fietsvierdaagse. Ja. Uh, daar kan je, je nog steeds voor opgeven. De deelname is 7,5 euro. En als je er wat meer van wil weten, dan komt straks Martini Houtza daar van alles ja. over vertellen. Ja. De laatste vrijdag van juni. Smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. Elke maand op de laatste vrijdag wordt er, ja. Ja, wordt er okay, gezongen. Ja. En uh, heel gezellig. Je hoeft niet echt te kunnen zingen, maar een beetje maar mag een wel. een beetje, ja. Zaterdag uh, ja. is er een workshop Glass Fusing in ja. atelier Artra. Artra. Uh, de Oude ja. Smitsen. Ja. Dus een speciaal oh. ja, uh, workshop met glas. Ik weet niet wat dat precies inhoudt hoor. Gels. Nou, er staan een hele mooie zien, stukken maar, als je daar uh, ja. naar binnen kijkt. Het is hartstikke ja. leuk om te zien. Ja. Ook uh, de 28e museumpodium. De kracht van compassie ja. door Anand Swami Persoet. Ik heb de. Uh, uh, uh, uh, nou. Ik heb de meneer een keer horen praten over compassie. En nou, ik zal daar wel een lezing over geven. En dat is van drie tot vier. Ja. Maar daar horen we ook nog wel meer over uh, ja? volgende week. Uh, volgende week is er ook weer de, de, de jaarlijkse hulpverleningsdag. Op het terrein van de brandweerkazerne. Waar Met meneer? Uh, ja. Van 1 tot 4. En we krijgen dan de 28, 29 dus weer de, de zomermarkt hier in het dorp. Ja, de, de, de, voorjaars, de voorjaarsmarkt is nog vers in het geheugen. En dan uh, is het eigenlijk alweer tijd voor uh, de, voor de, voor de, voor de, de, de zomer. Dan moet ik wel zeggen dat de vorige editie, dus de, de, de, de, de eerste editie van de markt, was weer technisch geweldig. Dus het was ook oer en oer druk en gezellig. Dus ja. ik ben benieuwd. Ja. Maar ja, volgende week is het ook mooi weer. Wat ja. hebben we nog meer voor de agenda? Even kijken, nou ja, we hebben natuurlijk nog steeds de breiklub hè, in Oxandvoort elke donderdag. Daar kun je dus breien voor het goede doel van twee tot vier. Wat, wat is het goede doel? Het goede doel is uh, uh, elke week, uh, elke keer weer anders. Ik weet, is anders? Ik weet even niet wat het goede okay, doel is op de, dit moment. Maar uh, wat er gebreid wordt, wordt verkocht? Wordt verkocht, uh, kun je dus ook bij okay. kun je het kopen. Leuke dingen liggen daar uh, om te... Kopen. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, er wordt nog steeds elke woensdagmiddag voorgelezen aan de kinderen van 4 tot 7 in de Zandvoortse bibliotheek, van 3 tot half 4. Je kan ook je eigen voorleesboek meenemen van thuis. En het is gratis voor leden en voor niet-leden. Ik heb hier nog een, een, een A4 bij jou weggepikt. Ja. Groei en bloei, open tuinendag. Geheime paradijsjes, eenmalig te bezoeken. Dat is zondag. Mag ik er morgen zo naartoe? Ja. Waar is het? Nou, ik zie allemaal verschillende adressen staan. Ik zie Heemsteden, Haarlem. En het zou ook leuk zijn als je hier kon. Maar het gaat dus eigenlijk meer over uh, open tuinen en paradijsjes en die ja. zijn in Heemsteden. Aan de uh, Johan Wagenalaan en de burgemeester van Doornkade in uh, Heemsteden Ingang om de hoek. Daar kun je naar tuintjes kijken en ik zie een prachtige foto, dus misschien als je dat leuk vindt. Ja, ja. Um, ik heb nog een primeur voor je. Vertel. Op 16 augustus is het eerste open zandvoedskampioenschap in makreel roken. Je meent het? Het is een mondvol, maar het gaat wel gebeuren. Bij jou in de tuin? Nee, op het Raadhuisplein. <laughs> en uh, verdere details volgen daarover, maar er kan ingeschreven worden en dat kan bij mij thuis, gewoon bij Ben Zonneveld. Um, leuk, dit was een leuk beetje de agenda. Nou, meer heb ik ook niet. Verder. Nee, nou dan gaan we maar een stukje muziek draaien en daarna is het nieuws. Ja. En dan tot het volgende uur. I'm